Martinus en Bietsers. Een hoorspelserie in vijf delen, gebaseerd op de gelijknamige autobiografie en zwerversleven van H. van Aalst door Gerva van Rups. Regie Ad Leuker. Vijfde en laatste deel. Dit is... Ja, waar zijn we? Ik denk Dit dat... Dit is nog in de mobilisatie. Ja. Er waren heel wat paarden in het leger toen. De artillerie, de cavalerie, de, de, de fourage. Nou, het zal uh, 1916 zijn geweest, ongeveer. Maar, uh, waar zijn we? Gouda. Oh, daar. Nee, het lijkt Rotterdam wel. maar wat een drukte. Ze. Ja, er veranderde veel... Zeer veel tijdens de mobilisatie in het oude Pijpenstadje. Kijk eens wat de mensen daar. Hij is een bioscoop. Ja. Die zaten in die tijd tweemaal daags tjok en tjok vol. De stad is overstroomd met vluchtelingen. Op weg naar Bodegraven heeft men een kamp ingericht voor die mensen. Daar vertoeven ze s'nachts. Overdag zijn ze meestal in de stad. Nou, ze hebben zich ook vrienden weten te maken en voelen zich best thuis. Als je over 1418 hoort praten, uh, hoor je vaak over de duurte. Nou, een pond koffiebonen bracht de simpele prijs van 20 gulden op. Ja, Een pond schapenvlees, 6 tot 9 gulden. Een, een stuk toiletzip, 1 gulden. Vergeleken met voor de oorlog van 1418, dus alles zeker. Uh, nou, zo'n zo 20 keer zo duur, zo langzamerhand. De logementhouders kregen extra koffie voor hun zaak toegewezen. Maar wat werd de zuipen kregen, was geen drink. Nee, nee. Je kon het gewoon niet naar binnen krijgen. Water en zee tot het verleden. Hoe was je logement? Och, de baas een door en door beste keren en echte mokumer. Die zeer veel met een kopman op had. Daar hij zelf ook kopman was geweest. Ja. Maar het was er zo propvol dat ik met een kermisbed genoegen moest nemen. Ja. Maar ik kwam er in die dagen van alles tegen. Mensen die er nog nooit gezien hadden, voerden over het logement het hoogste woord. Ook waren er veel vrouwen op de lemkiet. Er vonden dagelijks huwelijken en echtscheidingen plaats. Jazeker. Je moest je schoenen en kleren s'nachts onder je bed verstoppen, want het was geen wonder dat je als je s'nachts wakker werd alles kwijt was. Ja. Nou, maar dat kwam niet alleen in goud daarvoor. Over trouwen en scheiden gesproken, je zou me nog over Mottige kees vertellen. Ja. Die taalpartij. Maar dat was, uh, dat was ver voor de mobilisatie. Ja. Dat was toen nog iets dat ik toch nooit had meegemaakt. In de mobilisatie werd het trouwens op de logementen pas en in inslag. De mensen verdierlijkten al meer en meer. Mijn buurman, een vlugge kerel in het schilder, een flinke werkman. Hij deed niet anders dan winkelramen beschilderen en was werkelijk een kraan in zijn vak. Hij kwam zeer weinig op het logement. Je zag met niemand op en dronk altijd alleen. Als je nuchter was, nou, dan was het een ondraaglijk mens. Hij vervloekte de gehele wereld en gaf nooit zichzelf, toch altijd anderen de schuld van zijn droevig bestaan. Hij zag er altijd uit als een, als een zwijn. De lijflucht die hij afgaf was ondraaglijk. Nou, dat heer sliep naast mij. Hij kroop aangekleed onder de wol met jas en al, soms de pet nog op. Alleen de schoenen deed hij uit. Ja. Hij hing zijn smerige voetlappen op aan het voetendeende van het pedikamp. Vreselijk. Vreselijk. Zo'n lucht als daar vanaf kwam. Je zult vragen hoe blijft men gezond? Nou? Dan moet ik je antwoorden dat ik het zelf ook niet kan begrijpen. Zondags bleef hij veelal in bed. En niet zo door andere bieters in Op een Overmiddag werd er omgeroepen dat we paardenvlees konden krijgen. Hij viel op het. Op het vlees aan als een wolf. Op een gegeven moment zag ik hem van zijn stoel afrollen en op de grond liggen sparten. Nou, nou, ik begreep dat hier onmiddellijk moest worden ingegrepen. In zijn dronkenschap had hij een te groot stuk vlees trachten in te slikken. Ik trok dat direct uit zijn mond en mocht het genoegen smaken hem uit het land der benauwdheden te verlossen. Ja, maar zijn dankbaarheid was echt niet zo groot hoor. Want hij zei dat dit eigenlijk een prachtige manier was geweest om die tranendal voor altijd te verlaten. Vertel me maar over Mottige Kees. Dat lijkt me wel iets vrolijker. <laughs> en uh, van Aalst, laten we een beetje rustige kroeg opzoeken. Het is mij te druk hier. Ja, die kant op de markt. Hè. Nou, op een dag was er paardenmarkt. Van werk werkje kwam niet veel. Echt vreselijk gedronken. Van de kroeg naar het bed. Van het bed naar de kroeg. Dinsmiddags komen er twee kerels flink onder de invloed op het logement. Ik zat te lezen. De een, Willem genaamd, ging tegenover mij op tafel liggen slapen. Zo, de, de armen onder zijn hoofd. Hè? Ik was juist zeer verdiept in mijn lectuur. Merk ik dat er iets, iets langs me heen schuift. Die andere kerel kwam gelijk een kat op handen en voeten aangekropen met een mes in zijn hand. Even kwam het als het ware een, een, een verlamming over mij. Nou, gelukkig, zeer kort. Tijd om te denken was er niet. Die, die smeerlap lag nog op zijn knie. Het mes was al boven Willem's hoofd. Nou, gelukkig kon ik mij er nog net tussen werpen. tol <tie> was ik op die schooiert. Ik sloeg een traap te waar ik maar kon raken. Het mes slingert ik in een hoek. Nou, Willem heeft er nooit van geweten. Een goede vent, toch een leeuw. Als die woedend was, hè? Als hij had vernomen wat er boven zijn hoofd had gehangen... Nou, dan was die ploert zeker nooit meer verjaard. Dat durf ik wel over een briefje te geven. Maar wat zat erachter? Nou, eerst samen gezopen. Daar waren beide kerels op hetzelfde wijf... van een andere luimkiet van Kiekert geworden. Willem had haar dronken naar deze luimkiet gebracht. De ander vond het zeker niet goed. Dus om dit dronken slurry was er bijna een moord gebeurd. <lacht> ja. Maanden later ben ik Willem nog eens tegengekomen in, uh, in Middelharnis. Hij was maar zeer dankbaar nu hij wist wat ik voor hem had gedaan. had een vrouw bij hem die hem nogal onder de plak hield. <lacht> nou, Zij had gelukkig de broek aan. Hij wentte geloof ik met, uh, met romans. In afleveringen. Ja. Je zou me nog van Mottige Kees vertellen van een uh, trouwpartij. <laughs> ja, dat was in een helder. Oh, dat zal dan nou wel een heel poosje geleden zijn. 1904? Ja, toch een trendje. Ja. Mijn vriend David, die Joodse jongen met, uh, met wie ik van Amsterdam naar Alkmaar trok... ...waar die logementhouder hem zei dat hij die luizen zelf had meegebracht... ...waarop He? jij met die logementhouder op de vuist ging. Ja, ja, precies. Ja. <laughs> David ging toen terug naar Amsterdam, ik naar de helden. Het kwam in een klein logementje. Maar het speet de baas, hij kon geen muis meer bergen... ...dus op zoek naar wat anders. Gelukkig kreeg ik in een ander logement plaats. Maar daar stond het mij niet aan. Toch ik accepteerde... Waarom beviel ik je niet? Och, weet het niet. Grote, hoge, vierkante zaal, net een schoollokaal. In het midden een lange, wit, houten tafel, langs de kanten, tafeltjes, vijf stuks. Bij elk twee stoelen. Langs de grote tafel in het midden, drie stoelen aan elke kant, zes stoelen. Op de tafel zat een meisje gitaar te spelen. Maar, wat bevalt je nou niet? Een meisje dat weinig bewondering voor mij gevoelde, want ze gingen terug naar me toe zitten. Nou, dat maakt op mij niet de minste indruk. Slaapgeld kostte 30 cent. Over eten sprak ik niet, want eh, nogmaals, het zint me niet. Ik trok erop uit om te werken. Ten helde is een marineplaats, en dan houden wel van een pronkje. Ik vind het er ook best. Ik was de ellende met tafel alweer gauw vergeten. Onbegrijpelijk zo gauw als een mens zijn ellende is vergeten. Vooral als het hem weer naar de vlees gaat. Zo ook bij mij. Het was enorm zoals ik een helder verdiende. Ik had geen handen genoeg om volop te Ik werkte tot de maag me waarschuwde eruit te scheiden en de inwendige mens te versterken. Om de kracht krachten verzamelen is iets dat men op reis niet moet verwaarlozen. Alles hangt van het lichaam af. Frisse baden en flink kracht voorhouden houden de mens in contact. Ja, toen ik later in de luimpje aan het poetsen was, was die dochter van de, van de logementsbaas toch nieuwsgierig. Ze legde haar gitaar weg en kwam bij me staan. Waar moet dat nou voor dienen? Hé, hey, zeg koopman. Waar moet het Hé, en dat was dan dat was. wat moet jij praat? Vinden de dames dat mooie? Hey, ik zie geen schuld tegen me, koopman. Het begint mij nou te vervelen. Wat? Wat is dat? Waar staan? Zit hier. Oh, oh, ik heb jou door met je lonkjes en je voetjes. Ik man. van. Jij blijft met die jatten van de pinnoos op. Ik heb het net allemaal schoongemaakt. Jaak. Wat hou je in je bolle hartjes. Als jij nog wat is te zeggen, dan zal ik die jatten van mij niet een keer laten voelen. Ja, ik zie in gegevier Ik kom van alle sterren wat op de kaart van het Militair Hospitaal stond. Eén ding wist ik van toen af zeker, blijf op een logement zoveel mogelijk op jezelf en bemoei je zo min mogelijk met wijven, daar komt altijd ellende van. Als die avond veel volk, twee fietsers, kon ik nog uit de Haag, ja, en de stoelenmatten, van bij me zitten. Jij was in de Zuidingstraat. Jij bent toen uit de Haag gegaan met al dat koperwerk. Jij boert best, jochie, als ik dat zo zie. Ja, nou, gaat wel. Rekte leuke weer eens te zien. Ja, hartstikke. Ben jij hier bekend? Oh, ja, ja, ja, ja. Ik kom hier al een hele poos. Altijd werk hier in de buurt. Hoe is het hier? Eén grote rotzooi. Wat je ergens anders heen kan. Ja, en dat, uh, dat meisje. Ze heeft drie eigenschappen. Luid, stug en brutaal. Oh, dat is niet veel succes. Hebben jullie al gehoord hoe ze haar moeder afsnaakt? Dat ken ik niet tegen, Jochie. Dan denk ik dat ik nog eens een moord begaan Zeg, gek. Uh, heb je een lucifertje voor me? Nee, nee, ik het uh, niet. Jongedame, zou het u gerieven mij even een Zweedse bolk aan te reiken? Ja, zijn ziekte, onze zijn mens. Zeg, ja, dan moet je toch geen tegen ophouden, hè? Nog, nog je hoorten? Ah, je ziet het trouwens ook. Uh, geen mens hier die dat dier aandurft. Tof, Kees? Dan moet je dat tegen de moeder horen. Zeg, onbeschaafd. Pa is trouwens geen haar beter hoor. Kees? Vang je! Maar ze hebben boven beste, schone bed. Nou, dat is het voornaamste hè. Maar dat is je wel vermoedig met dat kring. Veel ruzie. Veel dronkenschap, ja. Nou, de koffie zal altijd weer. Dat is allemaal werk van de vrouw. Maar alle ogenblikken die ik hier in de Leuvenspieze heb doorgebracht, heb ik die lel van een maat van de nog nooit een stoffer laat staan een doek in de handen zien nemen. Ze laat de moeder maar sloven. Echt te Gewoon onbeschrijfelijk. die zijn niet twee? Oh, dat is jammer. Een bed. Vincent met mottenballen. Veters, bond. Nou, nog maar jaren vijftig. Dat zou je niet zeggen. Hij ziet er altijd half donker uit. Vaak heel dan half. Yes. En zij lijkt me een zonder flinke frisse twaag. Tegen mij is ze ook heel flinig. Ze vroeg me vanavond een koffie. Hm? Ik heb het er wat gehad gegeven. Ja, schermbedriegt. Hm? Moet je dat stel horen. Ze zijn nou al allemaal zot. Het is spelen met getekende kaarten. Dat wordt vechten vanavond. Net maar op mij zeggen. Je brengt je hondel weer op een veilige plaats. Kom, man. Ja. Ja, ja hoor. Ja, vrouw, kom erbij zitten. Aan mens, komen toch even bij, dat is het. ik geloof dat u dat kopen, maar beter als hem kan wegzetten Je weet maar nooit, hè, ze zijn weer zo lawaaierig vanavond. Ik zou het, eh, na zien dat ze, Er komt zo licht van deuken in, hè? weg! als je blikt die prachtige hommel van loopt mist van, toe nou! Nou, dat zegt u toch. Breng weg je hommel. Waaruitzien Als ze rot zijn gaat trappen, dan vliegen ze hier zo op af. Ze laten niks achter weg, man. Ik ben boven wel veilig. Vanavond kunnen ze geen tremor op. Weet je op, zijn er overeind, vroeger. Mia! Mia, Bibi! Kijk dan, verdomme. Mia, niemand? Voor 50 cent ga je 50 cent, wie? Ik heb mezelf geïnnelijk aan mijn vond rijden. Waar heb jij je nou jas voor nodig, meisje? Ik heb me koud, hè, als niemand me voor 50 cent, kom op! Ja, nou, maar dat kan toch ook anders worden verholpen? Hè? 50 cent! Kom op, jij! Waar heb jij dat geld voor nodig? Nou, kom, ga zitten, ga zitten! Ah, jij ja, bent er gewoon eens nog even naast. En als je braaf bent, nog even, hè? En als je dan niet genoeg hebt, dan kan je altijd nog zien wat je met die jas van je wilt. Hé, jij, dat is niet te jou! Nee, hey, ik betaal! Ik! Wie is die Bink? Geldvat, zo te zien. Ja, geld. Heeft u dat daar met werken verdiend? Dat weet ik niet. is schouw op als het zo doorgaat, dat is het enige wat ik weet. Mocht je die meid voor jullie nou toch eens horen? Die dochter van u, dat zal toch maar, ook voor hey. u zelf niet altijd een vreugde zijn om naar te kijken. Nee, nee. Hé, hey, kijk je? Wat kijk je nou naar de hè? Oh, dat oh, oh, is het, haal me toch zo. Maar wat kan ik er aan doen? Wat heb ik heb het er niet aan, hoor. Huis, andere scheldt er net zo uit. Maar wat kan ik aan doen? Hey, hey, hey. Oh, dat mijn handen toch bewaard mogen blijven. Ik draai dat kop van de godverdomme af, beste kijk. Ja, het was daar aan tafel, maar wel gekker. Die vinkt daar, heeft handen met gulden. Gewoon stoppen toe, hè. Je bent niet af en toe, zie je maar dat je Hij merkt dit. niet. Hij vindt nog goed ook. Hij merkt dat hij het wordt in. niet. Hij is te dronk om er lang over te praten. We hebben er genoeg van. uit de ga weg. Ja. Die is ze willen je neven. Het binnen een mooie rotzooi worden daar in die kroeg. Ja, en hier. Wacht maar af tot ze terugkomen. Hé, hey, hey, uw man gaat ook mee. Zo hé, hé, hé. wel hé, om aan te pakken, maar niet hé, laai om de hé, jij. Hey, hey, jij? hé, jij hé, de kruis. hé, hé, wat. <truh> Ik meen het. Dat mijn handen toch maar bewaard mogen blijven. Oh, nou, nou, hij is toch hier gebleven. Ja, hij is wel aardig. Heel erg aardig. Kijk, de stoelenmatten bleven op. Bijna waren we toch nieuwsgierig hoe de boer zou aflopen. Ja, ja, ja. Tegen half twaalf worden we een vreselijk lawaai. Stom en dronken. Tom Jan is er niet bij. Dit wel. De keizer en de baas. En hoe hoor je dat? Van Jan. Nee, van dit. Dat kan toch niet waar zijn? Ach niks, is het te dol hier soms. Silentium, silentium, dames en heren, silentium. Silentium, silentium dat betekent dat zoveel als stilte. Stilte. Ik, ik als ambtenaar van de burgerlijke stand. Dat is niet zo één Zo u nog als, nooit op een loodje met meegemaakt. Van een? burgerlijke stand. Zo één. Ik heb u allemaal mede te delen. En laat u zich niet misleiden door de afwezigheid hier vanavond van de zekerde waardigheid Van mijn gebiedste pantalon. Van mijn dikke vest. En van mijn gegaloneerde jas. En laat u zich zeker niet misleiden door de afwezigheid van het belangrijkste zekerde waardigheid, Door de lucht te steek op mijn hoofd. Die lijntje. Die lanktje. Laat u daardoor net zo min misleden als door de afwezigheid van het stadhuis. Ja, ja, ja, ja. Wij zullen dit paar hier de avond toch in de huurlijke staat ja, ja, ja, ja. om te Amtelaren worden gestopt. Ja, ja, okay. Wij beschouwen dit bekrachten van huurlijke contracten buiten het stadhuis. Zonder het tekenen van onze waardigheid als ons hoe zal ik het zeggen... ...als een soort trouw over de put hangen, zijn We zijn er wel heel wat meer aan beleven... ...dan bij de staan. <tiedertijd> Silentje. Dan... ...dan verzoek ik dan... ...dan verzoek ik dan... ...het bruidspaar hier... ...voor mij neer te zetten. <tiedertijd> Mooi. En dan verzoek ik dan... ...de getuigen zich achter hen te plaatsen. <tiedertijd> En dan verzoek ik dan iedereen de benodigde, silentium, silentium, de Silentium. Een gescholden man. Zeer wel welbespraakt. Ja, eeuwig zonde van zulke mensen. Ik wil ook niet nalaten. Nee, nu. We je niet nalaten. Nou, Acht publiek. Silentium. Ik wil niet nalaten. Dan enkele. ...belangrijke goede eigenschappen op te stommen Van de bruid En weet je wat Kees vroeger deed? Mm. Hij werd wel af geweest of zo, Hij kent hem met zijn eindjes. Huh? Wat aan de aan te verdienen? Ah, met potloodjes. Dat was wel. <laughs> is ook een praatje. Hij was zo in en in brutaal. ...als hij de mensen een potlood had verkocht. voor hey. wie weet hoeveel. Dan schooi hij het weer terug ook. Zonder het geld terug te betalen, weet je. Zonder het geld terug te betalen. Ja, ja, Maarten. <lacht> hoe flikte die je dan? Oh, dan weet hij de mensen erop dat hij nou geen zonder handel had. Hmm. En dat als de politie hem zag. hij ze zou worden opgepakt en naar veenhuizen worden gestuurd. En dat hij nou juist een kans zocht om zijn leven te beteren. Hmm. Want dat hij er niet tegen kon naar die veenhuizen. Silentie. Hmm. De gasten. Jij allen weet hoe ik. Ambtenaar van de burgerlijke ja, In zijn daar hoor ik iets. Ja, ja, ja, ja. Ik kan niet tegen de strand. Daar ben ik vijf gebald. Maar, maar wat is er aan de hand? Jan, Jan, Jan, Jan kom hier. We hebben wel de nodige reparatie bezig. Iemand loopt met twee flesje neer. Ja, ja, en die resten hier toch zat. Oh, dat was me een dus zwellig partij. Maar waarom kom je op? niet Hij heeft de vrouw al die over overgedaan. Ja, nou, echt? Ja, dat, dat kan ik niet geloven. Nou, het is echt waar, hoor. Ah, het is dus dronken man gedoe. Het ja. is toch te dol. Zou zo'n man zich daar Van de broodigom. Moet toch een iemand zijn? Niet alleen wel bespraakt, zoals jij ja. zegt. Oh, dat zegt niets wat je hier niet je allemaal meemaakt. Van de bruidegom. de getuigen, de gasten, andere belangstellenden. De koopman en onze stoelemanten blijven nog even bij ons uit de buurt. Ik heb met straf gesproken dat ze straks acteren. Ja, Morgen dat niet. En nu? En nu zitten ze even samen uit te rekenen hoeveel geld ze hebben en hoeveel krediet ze eventueel kunnen opnemen. Ik kan er zonder krijgen. Laat mij, u geerde gasten, geerde getuigen, naar mijn... Niet nodig, niet nodig, ik betaal alle... Nee, nee, nee, nee wij laten niet twee keer betalen. Als alles bij hun op is, dan kom jij aan de beurt. Maar, laat mee, geëerde gasten, geëerde gasten. Geëerde gasten, geëerde getuigen, na het noemen van de goede hoedanigheden van de bruid. uitstekende eigenschappen en vooral de uitmuntende vooruitzichten roemen van haar toekomstig gemaal, de heer Een man Een man! Een man die een reeks betrekking beslist. Ja, een je is, bedoel je? Hij bedoelt dat moppige veenhuis. Hey, uh, Misschien heb ik je daar wel eens samen Hé, ik het met verlof. <laughs> <laughs> <laughs> Voor morgen ben ik daar niet terug. Dan <laughs> nou, meer hoef ik er niet over om te zeggen, wel. Nou. Dan gaan we deze tanden over door het verrichten van enkele formaliteiten. <laughs> okay. Een reden van lang. Ja, een reden, daar maakt hij nooit meer mee. Eigenlijk eeuwig zonde van zulke mensen. Hè? Ja.